Goede maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen boosterprik gehad, dan moet je in Oostenrijk eerst in quarantaine. Heeft de Oostenrijkse regering bekendgemaakt. En dat is heel slecht nieuws voor veel wintersporters uit Nederland. Je hoort correspondent Charlotte Waiers. Dat houdt in dat mensen die vanuit Nederland naar Oostenrijk reizen, dus het Oostenrijk het land inkomen, dat ze niet alleen maar een negatieve PCR-test moeten laten zien en zich moeten registreren. Maar dat ze ook tien dagen in quarantaine moeten. Dus dat betekent voor heel veel mensen die ja, van plan zijn om daar wintersport te gaan in deze periode... dat ze eigenlijk niet kunnen wintersporten. Er is wel een uitzondering. Mensen met een booster hoeven alleen een negatieve PCR-test te laten zien en niet in quarantaine. Onderwijsminister Slop zien we niet terug in een nieuw kabinet. Hij verlaat de politiek. Ook Paul Blokhuis van de ChristenUnie keert niet terug. Hij is nu nog staatssecretaris van Volksgezondheid. Hij zegt dat hij best had willen doorgaan, maar vol vertrouwen het stokje aan een ander overdraagt. Mensen die een gevangenisstraf moeten uitzitten... maar nu nog op vrije voeten zijn, hoeven voorlopig niet de bak in. Komt door het oplopende aantal coronabesmettingen... zegt demotionair minister Dekker. Het gaat om een groep mensen die maximaal vier maanden moet zitten. In sommige gevangenissen zitten hele afdelingen in quarantaine. En in Nijmegen hebben ze een heel speciaal biertje gemaakt. Het Sexpack Leuterbier. Het moet ervoor zorgen dat mannen eerlijk en open over seks durven te praten. En niet alleen maar plat ouwe hoeren. Het spel bestaat dus uit een sixpack bier met daarbij een spelwoord en een pakketje vragen. Beschrijf in geuren en kleuren hoe een orgasme voor jou voelt in je hoofd en lichaam. Met de vragen die we stellen uh, geven mannen de ruimte om over dingen die achter dat, dat eerste manbeeld zit van uh, je moet je zo gedragen eigenlijk de laag die eronder zitten, uh, de, de kwetsbaarheid, de onzekerheid over je lijf, prestatiedruk, dat, je, dat we daar gesprek over kunnen gaan voeren met elkaar. Het weer dan nog. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt net iets boven het vriespunt vandaag. De komende nacht vriest het nog een beetje, maar morgen is het bewolkt en loopt de temperatuur op naar 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Twee files in onze regio. Op de A10 wordt langzaam gereden bij Amsterdam Hemhavens richting knooppunt de 2 Twee kilometer met vijf minuten vertraging. En tien minuten vertraging op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Drie kilometer file bij industrieterrein Meer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker! lekker.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 Dit is Kerst met ZFM met men nu de Muziek Boulevard. De muur voor Schat. Wat ga je doen voor je Ach je wil, kan ik dingen voor je Sexy girl voor your blow kan maar Is het domme infest? domme in domme in domme in is dat domme infest? domme in domme in domme in in is dat domme infest? domme in infest, domme domme in ik maak die money up, uh-huh. That's why she falls in love, uh-huh. Ik zie dat je kijkt naar mij, uh -huh. Baby, je gaat in m'n scheme. Zo meek als dat, eh, follow. Mommy komt zo loof. Jodie my body net zo roep. Geen CL, maar ik scoot in die kooloof. BBL, kan je brengen naar colo. Doe me invest, ik ben obsessed. Whoa. Body correct, dus ik confess. Jodie so fly, ik wil de tongen inject. Willen 5 star chicks, breng geen money op. Kan ik dan de muur voor je halen? Schat, wat right je doen voor je dagen? Als je wel kan ik for voor je Sexy girl voor je blow ik aan gwala. Is Domme Jonge lange paychecks. Pak stik om show, dus ik neem het mee cash. Ja, doet je best, maar we zijn niet impress. Weekend weer blam, dus mijn focus is weg. Domme invest, domme invest. T-shirt is zes, maar toch kom ik Invest. Het is geen stress, want ik maak het weer bek. Neem de mee weg, trek een haar hard, Blem Dus ik ben in een wasse gewoon. Zet me op, snap, pak die man van je boos. Spend dus, zet me als zijn de Jij bent van mij als ik drank voor je koets. Cool. Domme invest, domme invest, domme invest, domme invest.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 Extract more than a Loser in bed of ik hitter en forget er, met die hitte zat forever. Ik ben om mijn cheddar, fuck die glitter en die glamour. Wijn coolers in mijn oosso alle bouten. Wijn als senden als de media mijn vuur dan zit ik ze met de ik Kan Ik kan de muur voor je halen. Schat, wat kan je doen voor je daar? Als je wil kan ik dingen voor je buaien. Sexy ziek voor jou, blauw ik kan Is het domme me in fest, domme maar in fest, maar in vest, in vest. Is het domme me in vest, domme maar in vest, in vest, in vest. Is Domme in fest, is er domme in fest, domme in fest, domme in fest, is er domme in fest. Is a Monday.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 back sweet memory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 I thrill with every word every line guess i'm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 where i'll find my De regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft steken laten vallen bij het controleren van het beleid... dat uiteindelijk leidde tot de toeslagenaffaire. Dat concludeert een onderzoekscommissie van Eerste Kamerleden. De nadruk lag te veel op de fraudebestrijding en bezuinigingen... en veel minder op het menselijke aspect... Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder afgenomen. Er liggen 2275 coronapatiënten in het ziekenhuis, 94 minder dan gisteren. Zuid-Afrika heeft tijdens de omicron golf 80% minder ziekenhuisopnames gehad... dan tijdens de vorige golf, die werd gedomineerd door de Delta-variant. Dat zeiden verschillende Zuid-Afrikaanse onderzoekers vandaag... tijdens een online persconferentie. Het weer vanavond en vannacht gaat het opnieuw licht vriezen. Morgen veel bewolking. Yeah. Hey, hey, I can't forget you, baby I think about your eight day I tried to masquerade the pain That's why I'm next to the groove d dance to the groove but, but there is no, there is no Baby, it feels so right To dance to the beat of That heat between you and I We free to the mountain in life We like to live life And pour them shots up in the But there is no, there is no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 You. Wait.